Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Blijf weg uit Amsterdam, dat zegt de gemeente. Het is er namelijk te druk. Ook al kan je niet langs kleedjes schuifelen of op het terras neerploffen, er zijn toch heel veel mensen naar Amsterdam gekomen. Het Vondelpark is al afgesloten, daar kan je alleen nog uit, omdat afstand houden steeds moeilijker is. Er zitten mensen met volle koelboxen en boodschappentassen. Koning Willem-Alexander Willem vond zijn Koningsdagbezoek aan Eindhoven uniek. Dat zei hij zelf aan het eind van zijn bezoek aan de Hightech campus. Dit is natuurlijk een, een unieke Koningsdag uh, die heel bijzonder gemaakt is door Eindhoven, maar die je niet wil herhalen. Ik hoop gewoon dat we vele jaren hierna weer een ouderwetse Koningsdag in het land kunnen hebben, vol met mensen. Nou, net als vorig jaar is het dus weer niet in koeken gehapt of met een wc-pot geworpen. Het was een vrijwel virtueel bezoekje. Ook koningin Maxima miste de mensen. Maar ja, het hele jaar door zoomen, zoomen, zoomen. En uh, ja, het is een mooie, het is een goede manier om op te vangen. Maar toch niet hetzelfde dan echt uh, de mensen in gesprek te gaan en uh, daar te zijn. Echt een hand in de schouder te geven aan iemand die het moeilijk heeft. Willem-Alexander is 54 geworden trouwens vandaag. En meerdere leraren doen aangifte na een uit de hand gelopen examenstunt op het Bussumse Willem de Zwijger College. Volgens NH Nieuws werden docenten bedreigd en zelfs aangevallen. Ook gooiden dronken jongeren met flessen, werden dingen vernield en plasten ze in tuinen van mensen die vlakbij de school wonen. De politie heeft uiteindelijk twee leerlingen opgepakt en tientallen boetes uitgedeeld. Het weer dan nog. Het is zonnig en een graad of 16. Morgen vooral in de ochtendzon. En het wordt dan nog een graadje warmer dan vandaag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Quax van de ANWB. Op de A4 naar richting Amsterdam. 20 minuten vertraging tussen Schiphol en Knoopend Dorp. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Hele slechte uh, muziekkenner. Ik weet dat er twee uitvoeringen zijn van uh, deze en van J.J. Kale. Maar dan weet ik nou nooit uh, wie het origineel is. Slecht, slecht. Maar goed, het maakt niet uit. Eric Clapton met cocaine Die andere is dus uh, van J.J. Kale, dus had ik al verklapt. Uh, welkom in het uh, tweede uur. ZFM lunch, geen lunch. Vandaag, uh, uh, ze hebben even afgehaakt, uh, uitgecheckt. Zoals uh, collega Frankra, paardenkoper, dat uh, wel eens heel mooi zegt. Op, uh, op de dinsdagmorgen, Want dat, uh, dat heb ik er alweer op zitten jongens. Dus uh, het is een 10 en 12. Maar goed... Uh, we gaan uh, zo dadelijk uh, gewoon uh, nog even uh, wat, uh, wat verder uh, leuke muziek uh, draaien. Uh, zaterdag, ik uh, maakte al in het uh, vorige uur een toespeling op... Uh, dat uh, de heren uh, Vos en Harms zeiden... ja, je moet uh, twee uh, klassieke nummers in een uur draaien. Nou, dat gaat hier nog een stuk sneller. Ik denk zelfs uh, binnen een kwartier twee uh, nummers achter elkaar. Uh, <laughs> En eentje die uh, toch wel uit het verleden... maar een, een, ja, in 2018 nog een heel leuk nummer heeft uitgebracht. Dat is Paul McCartney. Ik uh, hoop dat ik er nog aan toe kom. Maar dat, uh, dat vind ik toch wel een fijn nummer... om uh, deze Koningsdag uh, te, nog even te laten horen. Maar goed, uh, zover is het nog niet. Eerst een dame die deel uitmaakte van Yazoo, Vince Clark... en zij vormde die groep. Maar zij heeft later ook nog uh, het uh, solopad uh, gedaan... En daar heeft ze toch een aantal hits mee weten te scoren. Eh, bescheiden is deze wel uit de jaren 80. En dan heb ik het over Alison Moyet. What's which can I to illuminate the way? Show me one direction. I will not question again. Stewart, uit lang vervlogen tijden met Passion daarvoor. Alison Moyet met Love, uh, Resurrection. Ik uh, weet uh, dat dat uh, verhaal van Rod Stewart ergens uit uh, de jaren zeventig uh, stamt. Er uh, is ook nog ergens, ben ik een vette roddel tegengekomen... ergens uh, aan het eind van het uh, afgelopen jaar. Want tussen de heren Elton John en uh, Rod Stewart... boden het al uh, lange tijd niet meer. Dat heeft uh, te maken op een gegeven moment met een opmerking... die Rod Stewart heeft uh, gemaakt over de afscheidstoeneer die uh, Elton John uh, deed. En uh, hij, Rod Stewart, zei dat uh, tegen Elton John dat het een beetje geldgraaierijen was. Nou, dat viel dus helemaal verkeerd. Uh, bovendien vond hij ook nog dat Rocketman zwaar onderdeed voor bijvoorbeeld een film over het leven van Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. Nou, uh, dat bleek dus niet in goede aarde te vallen bij Elton John... en uiteindelijk uh, heeft Elton John het geprobeerd... om toch de lucht te klaren, maar dat is niet gelukt. En bovendien claimt ook de andere kant... dat hij, uh, de soort Stewart, heeft ook geprobeerd... om met Elton John in uh, contact uh, te komen. Maar heeft daar ook nul op het verkeerst gekregen. Nou, wat het uh, precies is, weet ik ook niet. Uh, het schijnt ook nog uh, terug te komen in een uh, autobiografisch uh, verhaal... want uh, Elton John... Uh, geschreven heeft. En daar komt die uh, ruzie tussen hem en Rotzio wordt nog een keer voorbij. Dus voor de mensen die daar geïnteresseerd zijn, dan moet je maar die autobiografie van Elton John lezen. Met Life! You're <middels> Uit deze provincie, uit Noord-Holland. Uh, Kai, Kai Koopmans heet hij. Uh, hij is uh, vanmorgen ook uh, gedraaid. Maar dan met uh, de nieuwe single, uh, This Lonely Night. Uh, die uh, loopt uh, nu al. Dit was een wat ouder nummer. en uh, op, uh, Tijdens de uitzending hadden Geer Loopman en ik het erover over deze man. En uh, toen zei ik op een gegeven moment... ja, er is toch één nummer... waar ik het uh, soms niet helemaal droog bij houd. En dat was dus dit nummer. En daarvoor hoorden we ook een dame uit uh, de provincie. Uh, zij komt uit Hoorn. Madlife. Achter Madlife schuilt Madelie van Vlijmen. Zit er zit ook nog wel een aardig verhaal aan vast... Uh, want op een gegeven moment uh, kreeg zij een bericht van Joe Dart van Vulfpeck. Dat is toch ook niet de eerste de beste. Die vond haar muziek toch best een, uh, ja, uh, het aanluisteren waard. En was behoorlijk nieuwsgierig naar uh, meer materiaal. Of dat ook uh, zou komen. Waarop ik er op een gegeven moment achter uh, had gezet. Bij die reactie. Van joh, Vulfpeck uh, is een van de favorieten van David Molenburg. Uh, dat, uh, dat is best wel uh, heel erg interessant uh, als ik uh, dit zo lees. en uh, uh, Bewust ook even de burgemeester eventjes met meegenomen, uh, waarop op een gegeven moment het management meteen en Madelief zelf ook uh, reageert. Moet de burgemeester dan niet een cd'tje van mij hebben? Nou, uh, ik weet niet of dat inmiddels uh, geregeld is, want het management uh, moet dat uh, verder in uh, orde maken. Daar ga ik niet over. Dus ik uh, ga ervan uit dat uh, David Manelburg op uh, via mijn wijze toch weer ergens een uh, cd'tje heeft uh, gekregen. Dus Wellicht komt dat een deze dagen ergens in de brievenbus... bij Huizenmolenburg uh, terecht. Dus of op het Raadhuis, dat, dat zou ook eens allemaal kunnen. Uh, want de link uh, met uh, veel pekken is uh, wel degelijk uh, ook aanwezig. Don't Forget Me was trouwens ook een single die ze al eerder heeft uitgebracht. Uh, komt van het album Swans and Foxes. En dat zeggende gaan we nog een beetje vooruitkijken... naar uh, de dingen die wij in de studio uh, mogen gaan ontvangen. Want Kai is een keer geweest bij ons... Uh, in het programma Alternative FM... wat ik op uh, de donderdagavond doe... tussen 7 en 10. En we hebben tegenwoordig ook uitbreiding uh, gekregen... want er komt een derde persoon bij... namelijk Jip Richter. Die gaat uh, ook meedoen. Uh, dat uh, gebeurt al aankomende donderdag al. Dus uh, dan zijn we gewoon met z'n drieën. Uh, en over live-optredes gesproken... deze dame... die gaat 13 mei uh, deze kant op uh, komen. En dit is haar laatste single... Waarmee ze het ook weer geschopt heeft tot 3FM en optreden al daar. En de single dat heet Sweet Honey. Van Nana en Roos dus. worden tot uh, de krassen knarren in uh, de popmuziek uh, business. Deze Paul McCartney. Vorig jaar heeft hij ook nog een uh, album uitgebracht, uh, maar dit dateert uit weer uit uh, 2018. Een album Egypt Station. Daar uh, komt dit uh, vanaf. Come on to me. Er zit trouwens ook een, uh, een videoclip bij. Dus zie je op een gegeven moment... ...een bewaker in een etalage... ...op een gegeven moment daar uh, wat dansbewegingen doen... ...en er staat uh, iemand aan de andere kant van de Ruitse Hond... uitlaten. en die kijkt hem zo aan... ...van joh, wat ben jij nou mee bezig, uh, weet je? Dus uh, dat, uh, dat is wel een grappige clip, moet je maar even kijken. Uh, daarvoor hoorde je uh, Nana M. Rose met Sweet Honey... Uh, ...voor de mensen die graag uh, van uh, nieuwe muziek houden... Noteer dat alvast 13 mei komt uh, deze dame naar de, de studio hier uh, van ZFM Zandvoort. Om het een en ander te laten horen. En ze was niet zo lang geleden ook nog uh, te horen in, uh, bij 3FM. Bij Kevin van Arnhem, uh, als ik het uh, wel heb. Uh, daar mocht ze ook uh, een live optreden doen. Dus wat dat gaat, uh, denk ik dat deze dame er wel gaat komen. Uh, want ja. Uh, en dan is het mij natuurlijk nog een hele nieuwsgierige vraag... wanneer hij nog eens een keer later langs gaat komen... bij die andere radioprogramma's die wij hier hebben. Maar goed, zover is het nog lang niet. Laten we eerst nog maar even gewoon dan nog maar een hit erbij pakken. Een hit uit het verleden. Eh, dames maakten onderdeel uit van de band van Prins... maar ze konden er zelf ook nog wat van Wendy en Lisa. geweest voor een Rotterdamse band, de Cosme Carnaval. De band komt ook uit Rotterdam, want het is een logische gevolg van Frank Schalkwijk en Kai van Driel. zijn een van de, de mensen die uh, deze band vormen. Het heet Elephant, de uh, Sun and the Breeze. Nou, die mag ook wel, want het is een beetje voorjaar aan het worden. Wendy en Lisa hoorden ervoor met uh, Waterfall. Nou, ik uh, ga iets uh, scherps en een beetje raflig uh, draaien, normaal gesproken... Hoor hem op de donderdagavond. Maar ik denk, op dit tijdstip van de dag mag hij denk ik ook wel. Serieus lading. Want het uh, heeft uh, te maken met een uh, familiegesprek tussen de, een neef en de frontvrouw van de band. Uh, waarbij uh, de neef uh, afscheid heeft uh, moeten nemen van uh, zijn vrouw. Dat uh, was een vrij heftige tijd. En hij hebte uh, daar dus met, uh, met zijn uh, met zijn nickje En dat uh, is de dame die dit liedje geschreven heeft. En uh, dat dat allemaal niet eenvoudig is. dat uh, moet je maar uh, gewoon zelf beluisteren in dit uh, liedje. Het is een ratelig liedje. Ik waarschuw u maar vast. Maar hij is wel ook oh, zo goed. Want ik uh, zelf vind het op dit moment. de beste die ze op dit moment. in 2021 hebben uitgebracht. Maar ja, ik heb er verder weinig over te zeggen. Hè? Ik ben alleen maar een radiomaker. gezantwoord. De band heet Von V. Ze komen uit Amsterdam. En het nummer dat heet Openly Remember. De traveling uh, Wilbries. Uh, bracht de tijd op. Uh, nou even uh, voor de drieën, Team voor drie inmiddels uh, hier. Op deze koningsdag uh, 2021, we zullen dat uh, nog eventjes op uh, een andere manier moeten vieren vandaag. Nou ja, het uh, zijn zo. Uh, misschien uh, dat er een beetje licht aan het eind van de horizon uh, gaat uh, komen. Verder op dit jaar. Nog uh, wel wat dingen om naar uit te kijken denk ik toch. Ondanks dat um, en als je uh, toch ...iets wil doen. Het weer is er wel naar, maar blijft toch een beetje uit de drukte. Herb Albers en Janet Jackson en Diamond... om die Herb Albert uh, als zijnde supermuzikant... dat hij een beetje leuk uh, op een trompet uh, liep te blazen. Totdat hij op een gegeven moment uh, met het uh, producersduo... Jimmy Jam en Terry Lewis in aanraking kwam. Ja, toen ging het in één keer... Sky High! Nou, zoiets. Dus uh, wat dat er gaat. Uh, dat heeft hem ook uh, best wel uh, het een en ander opgeleverd. Uh, een samenwerking bijvoorbeeld met Janet Jackson. En die Jimmy Jam en Terry Lewis maakt ook onderdeel uit van... De groep The Time, samen met Morris Day... is een satellietbandje geweest ook van diezelfde prins... waar ik al eerder het over had in dit ingelaste programma van ZFM Lunch. Het is even gewoon een muziekprogramma geworden vandaag, vrienden. Want de beide presentatoren waren verhinderd op het laatste moment. Ja, dan moet er toch ergens muziek uit de radio komen. Nou, die uh, klein beetje luisteraars die ik dan nog heb, uh, die ga ik nu echt wegjagen. Het is de buurjongen van uh, Tino Stui. Die woont uh, ergens een uh, paar uh, huizen verder. Maar kan ook uh, wat, uh, wat doen hoor. Dus uh, ik uh, schuim, uh, ga hem afsluiten vandaag. Hij kan ook een rol. Moet kunnen, denk ik toch, op deze Koningsdag. Ook zo'n lekkere. Donderdag gooi je meer. Dit is Operation Urk. Tag hoor. It's so-